Marjan Kukoek met het NOS-journaal. De twee zonen van de Egyptische oud-president Mubarak zijn gearresteerd voor verhoor. Ze worden twee weken vastgehouden om te onderzoeken wat hun rol was bij het geweld tegen tegenstanders van hun vader. Ook komt er een corruptieonderzoek. Het is onduidelijk hoe het gaat met Mubarak. Hij werd gisteren in een ziekenhuis opgenomen met hartklachten. na een verhoor over corruptie en machtsmisbruik.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 Als dat inderdaad 1 miljard is, kan IJsland zijn schuld aan Nederland grotendeels aflossen en dan hoeven er volgens de jager geen jarenlange procedures te worden gevoerd. Frankrijk heeft opnieuw een, gro een groep Roma teruggestuurd naar Roemenië. 159 mensen zijn met hulp van de Franse overheid vrijwillig teruggegaan. Ze kregen per persoon 300 euro mee en moesten verklaren dat ze niet meer terugkomen.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 All'orizzonte manca le parole. E io sì, lo so che sei con me, con me. Tu, Mia Luna, tu sei qui con me, Mio Sole, tu sei qui con me. 9. Zie ervan. Am I just fooling myself? That she'll stop the pain. Living without her, I'd go insane. I feel the breath in my face, her body close to me. Can't. the wind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 Let me get that more guy Don't get a little closer Boom. life away. Te stel, stel, je ziet, ik kom. Alho, jullie bieren, ik heb het gevoel, verliefd zijn. Alho, alho, ik heb het gevoel, ik heb het gevoel, TV